Golse Kringen, het programma waar je de radio over aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenaden. Bernard Robben, Gerard de Groot en sinds kort Dimfi van Loon naast mij. Want Lucie Roodbal heeft de uitzending, zeg maar, het programma verlaten. Maar daar gaan we het dadelijk even over hebben. En uh, vanavond wordt Golse Kringen dus gepresenteerd door Bernard Robben en uh, Dimfi van Loon. En we hebben een aantal interessante gasten, namelijk Lucie dus, als voormalig presentator. Hoe lang gedaan Lucie? 10? Elf jaar? Ja. Tien jaar. Nou, een, een mooie reden om te zeggen van, uh, met mijn tienjarig jubileum stop ik er maar eens mee. En onze pastoor, Martin van Zutzen. Leuk dat u er bent. Prachtig artikel overigens in het Godens Belang, met een, ja, ontzettend veel informatie, maar toch altijd nog vragen die erover schieten... die ik toch nog wel eens zou willen stellen aan onze pastoor. En de voorzitters yeah. Siem Maas en Joker de Wild... van het uh, Rielse Koor Zang Rila. Pas een jubileum gevierd en bestaan ook tien jaar. En daar gaan we het ook eens uitvoerig over hebben. Maar zoals gebruikelijk, we zitten hier in een compleet nieuwe studio. Het is voor alle mensen even, even wennen. Het is een royaal studio en uh, ja, het is allemaal nieuw. Nieuwe microfoons. Dus echt wennen voor allemaal... En onze eerste rondje is altijd uh, aan de mensen vragen... wat was er in het nieuws of wat is jullie opgevallen... wat de moeite waard is om even, even te vermelden. En we beginnen bij, uh, bij Lucie. Mag ik beginnen? Ja, je mag beginnen. Ja, ik heb wel een nieuwtje. Het is al... overigens wel geweest, maar ik vind het toch leuk om het te vermelden. Dat atelier 78, die heeft vrijdag een expositie geopend. Zo'n eens in de twee jaar geven ze nu een expositie van alle kunstwerken die gemaakt worden door haar leden. En dat is de schilderijen en beeldhouden, beelden en, en weven. En uh, het was mooi weer. Dus wij dachten, nou het is misschien niet zo druk. Maar er zijn toch enkele honderden mensen... ...toch naar de tentoonstelling bezig kijken. En enkele honderden. Enkele honderden, ja. ja dus, het was op vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, ja. vrijdagavond de opening. En dan zaterdag en zondag was het de hele dag. Uh, maar mm -hmm. ik kon mensen bekijken. En ik had zelf zaterdag ochtenddienst. En toen dacht ik, ik had een boek meegenomen. En ik denk: nou, ik heb het niet zo druk. Nou, ik had het niet zo druk. Maar ik heb, ben niet aan lezen toegekomen. Dus uh, er was toen al belangstelling, ja. En dat vond ik toch. Toch wel leuk, omdat atelier toch een beetje, ja... Dat valt dan één keer in de twee of drie jaar? Eens in de twee jaar. Twee jaar. Ja, Vroeger dus, was het Het is jaar... jaarlijks geweest, hè? Ja, maar dat had in verband met de subsidie, hè? Dat was een, een reden oh. om, uh, om subsidie te krijgen. Dan moest je jaarlijks exposeren. Maar nu we geen subsidie hebben, blijven ze toch wel exposeren. Maar nu eens in de twee jaar, want het is natuurlijk wel een ontzettende organisatie uh, ja. Ja. Om, uh, om zoiets op te poten te zetten. Maar het was succesvol en het is leuk geweest. En Dankbaar zal toch heel veel mensen komen kijken. Zeker. Dit, ja, en je zeker. ook tevreden waren over het gebotenen, want ik bedoel euh, Daar zijn er mee... wordt van alles uh, geschilderd. Aquarel, acryl. Ja, maar dat is de essentie van kunst. Hè, dat iedereen legt zijn, zijn of haar eigen idee van schoonheid daarin. Ja. En uh, over het algemeen waren de positieve reacties, maar ja, bij, het een, bij hetzelfde schilderij zegt de ene, oh wat mooi. En de ander ja. zegt, nou dat spreekt me nou helemaal niet aan. Het is hetzelfde ja. schilderij. Maar dat, dan is het kunst. Dat was jouw nieuwtje? Dat was mijn nieuwtje, ja. Dan de andere dame, Joke. Heb jij nog nieuws te melden? En dan moeten we even hengelen met de microfoon. Want anders zijn we nou, onverstaanbaar. Niet, niet echt nieuws. Dat weten jullie allemaal. Dat onze burgemeester ermee gestopt is. Hè? Dat vind ik toch eigenlijk wel heel jammer. Ja. Dat vond ik een heel sympathieke burgemeester. Ja, ja. ja. elf jaar lang heeft ze het gedaan. Maar ja. ze is wel ereburger geworden. Hè? Dus ja, nou, een, heeft ze uh... ook wel verdiend. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, ja nou is ja. even afwachten wat de, de nieuwe burgemeester gaat brengen, hè? Oh, Mark van gaat Stappershoef. vast. Ja, gaat vast goed komen. Ja. Ja. Ja. ja. Maar gemist dus Marcel Rijsdorp wel? Ja, ja. nou, ja. Ik hoop dat ze luistert, dus ze zal ze ongetwijfeld goed doen. Ja. <laughs> okay. Ik vond ook inderdaad een, een vertreffelijke burgemeester. Echt ja. een, ja, een burgermoeder, hè. Ja. Zo kwam ze over en ja. altijd heel serieus, zaken aanpakkend. Ja, ja, ik vind ook ja. een... Uh, we hebben ze ook altijd ontvangen. We hadden Sympetieke elk jaar bij het, uh, bij het heem herdenken bij de, de gijzelaars. En dan komen de familieleden van die gijzelaars komen daar naartoe. En uh, dan gaan we rond 12 uur gaan we dus richting uh, Gordmerhovert voor de herdenking. En dan is dat er altijd bij. En dan... Uh, Wordt dat bij ons geluncht en heeft ze al die jaren gedaan. Het is altijd, dat is altijd een bijzonder prettig contact. Ja. Ik vind het ook jammer, maar uh, we wachten even rustig af wat onze nieuwe burgemeester gaat brengen. Oké, okay, dat was jouw nieuws. Simon, heb jij nog nieuws? Nou, nieuws, nieuws eigenlijk niet, maar uh, ik was vorige week las ik het Goals Belang en. Uh, ja, nou, het toeval treft dat je nou langs me zit. <laughs> ja. je wat, uh, wat noopt een pastoor of een pastoor om met zijn 75 nog gewoon heel resoluut te zeggen, ik stop niet, ik ga gewoon door. Dus dat was eigenlijk een vraag. Daar Dan... mag je nou nog niet op antwoorden, nee, nee, nee. we dadelijk, dat bewaar me voor dadelijk. verder was ja, niet alleen uh, regionaal, maar ook uh, eigenlijk een beetje wereldnieuws. Uh, ik las vandaag in de krant dat een, uh, een Nederlander, met een vluchtelingenstatus al 14 jaar... dat hij met de Paralympics meegedaan heeft... en dat hij, dat hij geen verblijfsvergunning heeft... en dat hij voor Nederland goud wint. En dat vind ik heel bijzonder. En die stond geen ook, verblijfsvergunning? Geen verblijfsvergunning. Alleen een vluchtelingenstatus heeft hij nog steeds. En hij woont al 14 jaar in Nederland. Hoe is mogelijk. En die gaf ook aan en zegt van... ik vind het super, zegt hij. Dan kan ik onze eens zijn hand geven... en misschien krijg ik van Maxima nog wat twee kussen, zegt hij. Dus ik vind dat heel bijzonder dat... Ik vind het een aardig nieuwtje, ja. Nee, ik vind dat heel bijzonder dat iemand die al 14 jaar in Nederland woont, hè, dat hij als met een vluchtelingenstatus wel van Nederland voor de Paralympics ja. uit mag komen, Kijk, ja. en dat er kinderen die in Nederland geboren zijn, hè, en die altijd hier gewoond hebben, des die zomaar weer de grens overzetten. Onvoorstelbaar, ja. Dat vind ik... Ja. Dat, ja. Ja, dus dat, dat heeft ja, men echt heel diep geraakt. Eigenlijk hartverscheurend nieuws, ja. ja. Onvoorstelbaar, ja. Maar ja, mooi, het is realiteit. Ja, een stevig nieuwtje. Ja, ja. bedankt. En uh, meneer Pestoor? Ja, wat mij ook uh, bijzonder... Ja, geraak je toch wel. Inderdaad ook het afscheid van onze burgemeester. Want ik had er ons heel goed contact mee. Op alle mogelijke uh, officiële contacten, maar ja. ook informele contacten. En ze is tegelijk met mij gekomen. Schilder maar een maand. Ja? Ja. Zo. Zij kwam per 1 december en ik kwam per... Of twee maanden, 2 oktober. En het klikte heel goed. En uh, ja, we hadden heel informeel officieel natuurlijk vanzelf contacten. En ik vind het toch belangrijk voor een pastoor in een, in een gemeenschap, Roggie, dat niet alleen de kerk, maar de gemeenschap, de politiek, nou hou ik niet met politiek bezig, maar toch de maatschappij, dat daar over en weer contacten zijn. Ja. Ik had dat ook in de tijd in, uh, in Waalwijk heel goed contacten mee. Met de diverse burgemeesters die ik daar gehad heb in die 21 jaar. Maar ik vond dat ook heel bijzonder. en Ik had ook een beetje het idee dat ze... Ze wilde zelf graag nog verder gaan. Ja. Doorgaan. Ja. Maar haar man Kees had gezegd... Nou, tegen mij ook. Stoort is goed zo. Dan we, komen we minstens ook nog toe aan ons eigen... Ja. Wat we zelf graag zouden ja. willen. Maar ze was een voortreffelijke. Maar 70 is echt een leeftijd, Nou, Ik liep het trouwens onlangs vertellen dat als een burgemeester. zeg maar. Uh, nog niet haar termijn heeft uitgezeten. en ze is 70. als het dan aanvraagt. zou er mogelijkheid bestaan. dat ze haar termijn. zelfs als ze de 70 passeert. toch zou kunnen uitzitten. Maar daar heeft Kees een stokje voor gestoken. Ja. <lacht> en ik heb begrepen ook. dat, ze, dat je als 70-jarige. moet je dus. moet je eigenlijk stoppen, ja. Maar moet je, stoppen. je kunt wel weer. Waarnemend burgemeester worden ja, ja. voor een bepaalde termijn. Dat mag wel ook boven je 70ste. Nou, maar ze heeft voorlopig Kees ja. beloofd. We hebben begrepen om nee te zeggen tegen. Of ja. niet makkelijk ja te zeggen tegen ja. aanbieding ja, nou. die te komen. En terecht vind ik. Dat. Vind ik ook. Ze, ja. moeten, ze moeten er maar lekker van, van gaan genieten. Vind ik ook. Wim, jij mag ook nog wat, um, wat kwijt. Ja, nou, ik heb het uh, Gorens Belang eens even doorgebladerd. En wat mij opviel, is dat er. Heel veel advertenties instaan voor vrijwilligers. Vrijwilligers voor de werkgroep, opvang, asielzoekers. Die gevraagd worden. Die gevraagd worden vrijwilligers voor. De kerk heeft er 250, 250. klassen. Ik las het 250 het vanmiddag op de site. Ja, ik heb het gelezen. Het is, is een hele administratie, maar goed, ja. ga wel. Maar wat mij vooral opviel is een uh, advertentie waarin ze levende boeken zochten. Levende boeken? Ja. Ik heb het een keer, ik kom uit het onderwijs. En wij hebben ook een keer voor onze studenten via RADAR, dat is een antidiscriminatieorganisatie. Uh, die, uh, die hadden dat ook, levende boeken. En dan zijn het mensen die komen hun levensverhaal vertellen. En dat zijn dan natuurlijk hele appartementen. Dat zouden vluchtelingen kunnen zijn, ja. maar ook mensen met een psychische stoornis. Uh, mensen uh, die in de gevangenis hebben gezeten. Dus het leuke is dat je mensen van een andere kant leert kennen. En het doel is een beetje om vooroordelen weg te halen. Mm -hmm. En nou, dat vond ik dus een leuk initiatief. En ja. ik las dat ze voor nu ook die mensen zoeken om levende boeken te zijn. En in, mm. ik dacht in november gaan ze dat dan in de bibliotheek presenteren. Dus mensen kunnen dan naar de bibliotheek komen en die kunnen daar uh, het levensverhaal van die mensen bevragen en toelichtende vragen stellen, et cetera. Nou, dat vond ik uh, heel maar erg ik leuk. Het, je, wordt, je verlangt wel van de mensen dat ze dus behoorlijk openhartig zijn ja, en uh, ja, dat wordt het achterste puntje van de tong laten zien. Ja. ja. Dat was, oh, ja, ja. ja. Leuk initiatief. Ja, ja. Ik vond oh, het ja. heel erg leuk ja. en vooral omdat ik het een keer heb meegemaakt, wat voor invloed dat had op onze studenten. Dat denk ik van nou, dat is echt uh, geweldig. Mm -hmm. Heel leuk, heel leuk initiatief. Mooi, leuk nieuws. Nou, dan had ik nog even een paar dingetjes. Um, ik las in de krant van, uh, even kijken, dat was, was, de, ja, het was de krant van 17 september. Dat D66, die houdt namelijk uh, uh, in de week van het basisinkomen. Ze hebben overal weken of maanden of jaren voor, vandaar de dag, uh, over het basisinkomen. En dat gebeurt donderdag 22 september bij Jan van Bezou. Een bijeenkomst over het onvoorwaardelijke basisinkomen. Een vaste inkomen dat de overheid aan iedere burger verstrekt zonder daar voorwaarden bij te stellen. Ik ben te houden benieuwd of dat ooit van de grond komt, want het is niet gering. Hè? Zo, wanneer dan een bulk geld, en kijk maar wat je daarmee doet. Moet je toch een behoorlijke voorraad hebben? Ja, ik dacht dat het om 1000 euro ging. Zo. Per persoon. Per... per maand. Per maand. Ja. Mijn hemel. Ja. ja. Maar ik kan me ook herinneren, 40 jaar geleden, toen ik nog jong was... Toen werd er ook enorm gesproken over dat basisinkomen. Ja, die, die discussie wat al lang uh, gevoerd. Die, he. Volgens, ja, dus dat het lijkt wel eens of, of deze zin daar een patent op heeft. <laughs> ja. over, die voert zeer lange discussies. En, en op een gegeven ja. moment wordt het wel eens iets. Maar daar gaan er tientallen jaren overheen. Hè. Dus uh, <laughs> We zullen het afwachten. Nou, dan ook nog goor draagt bij aan uh, de brug uh, in het uh, dierenparkje. Daarbij de heemkundekring. Ah. Dat is keurig opgeknapt. De brug is verdwenen. Daar heb ik altijd zonde gevonden. En wellicht komt die druk, want ze zijn in ieder geval bereid om een, een bijdrage te verlenen van 5500 euro. En ik dacht dat zelfs de omwonenden bezig waren om geld in te zamelen om die brug toch te herstellen. Dus we wachten het even af. Leuk. En dan het laatste, vond ik eigenlijk, ja, het is eigenlijk geen gehoorlijk nieuws, het is eigenlijk beeks nieuws, zeg ik man, Dat zeg maar uh, restaurant een Nieuwe Hoef, dat gaat uh, over in andere handen. Oftewel, de, de huidige eigenaar Hans van der Haring en Vera Eldering, die gaan het rustig aandoen, ergens lekker achteraf. Nou ja, ik vind toch zo'n bijzondere, bijzondere hoeve... waar veel feesten en partijen waren. Luchtig, fantastisch. Die is nog hartstikke authentiek. En, uh, ik hoop toch wel... Geweest, ja. Huwelijken. Ja. Ja. Ja. Ik Ja, ik hoop toch ja. wel dat het inderdaad een goede, een, ja. een goede bestemming krijgt... en dat de opvallers toch het uh, net zorgen doen als zij. Dus op een, op een waardige manier ook exploiteren. En, de bedstee is er nog, de ja. authentieke bedstee. Die bewoonste moet maar een klein vrouwke <laughs> geweest zijn, want het is maar een kleine bedstee. Bij het heem ook, bij het hebben we ook een arbeidse uh, bedstee. Ook heel klein hoor. Ja. Uh... Oké, okay, nou dan gaan we over naar uh, ons programma. Lucie, tien jaar lang presentator van, uh, van, van Golse Kringen. Tien jaar lang. Um, ik vroeg me af, Lucie, um, um, je ja, gaat dus Dimfy uh, vervangen, um, waarom, waarom ga je stoppen? Want, ik, waarom vraag ik Ik vond jou een goede presentator. Dank je. Met een heldere stem. Dank je. Die goed kon formuleren. Dank je. En dan, <laughs> en, en dan haken ze af. En denk je, ja. wat zonde. Pas tien nou ja, jaar. Pas tien ja. jaar. Kijk even naar, uh, naar onze pastoor. <laughs> ja, pas jaar. 75 en nog stillegoming ja, stroom. Ja, ja. Nou ja, ik hoor voor het eerst dat ik mooi helder formuleer. <laughs> dat had je veel eerder moeten zeggen. Misschien was ik gebleven. <laughs> en dat ik zulke goede vragen stelde. Daar begon ik langzamerhand ook wel Is het wel een goede vraag? Uh, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest. En uh, ik bereidde het. Ik had het niet zoals jou allemaal op papieren gestaan. Ik had het in mijn hoofd. En uh, ik reageerde dan op wat mensen vertelden. En daar dan op een vraag over te stellen. Ik, ik vond het gesprek altijd heel erg leuk. Waarom stop ik ermee? Omdat ik het na tien jaar. het welletje, niet welletjes, het klinkt te negatief. maar ik het gevoel kreeg van. Oh ja, ik moet nog presenteren. En als je dat gevoel gaat krijgen, dan moet je mm -hmm. ermee stoppen. Mm -hmm. Ik heb het tien jaar met veel plezier gedaan. En uh, ik vond het ook heel leuk om te doen. Het, het leuke van die, en dat kan ik aan Dimfen zeggen, je kent heel Goorle. Of kom je echt, als je nu het dorp ingaat, dan word je gedag gezegd door iedereen. En, uh, <lacht> ja, alleen, oh ja, dit was toen. Oh ja, dit was toen Ooit eens ons programma. En ja, de, de, ik was aanvankelijk eerlijk gezegd, ik durf er nu hard op te zeggen, niet zo geïnteresseerd in de Goorse politiek. Maar door dit programma, door al die politici die uitgenodigd zijn... Uh, is mijn interesse toch wel gewekt. Uh, maar ja, waarom stop je ermee? Ja, het, het, het, ik, vond het, ik vond het goed zo. Ja, ja ik na tien jaar zo, zo mooi, om de... ja, mooi om te stoppen. ja En bovendien had ik ook, ja ik, uh, ik zing om een koor en ik kwam altijd, iedere maandag veel te laat en, uh, op het koor. En dat uh, begon me op den duur ook een beetje op te breken. Ja. En ik, ja, ik weet ook, de aanleiding was eigenlijk, ik kreeg zangles en die begon maandagavond ja. om half acht... Ja dat, was, ja, dat was mijn volgende... Komt er iets ja. voor in de plaats? Ja, dus uh, ja. De, de zangles. die de wacht zangles, nu, uh, uh, ja, zingen. En, en, en, en uh, je kunt dus dan op tijd uh, komen bij, ik bij kom de Ik kom op zangles. tijd op het koor. Ja, ze moesten, moesten ja, eerst ja, altijd iets ja, eerder ja, uitbreken. Dat ja, ja, was ja, altijd ik, soms wel ja. al wat lastig, want dan zit het midden in het programma. Dan moest het toch weg. En, en, en ik had inderdaad ook wel, uh, zoals je weet, ben ik natuurlijk ook samen met Joop Jonk... van het Filosofisch Café hier uh, ja. zijn, uh, zijn, we, zijn we begonnen. Wat ook vreselijk leuk is... Maar um, ja, je moet op een gegeven moment gaan switchen. Je had het zo druk en met het koor en het Filosofisch Café en mijn eigen cursussen. Ik ben actief bij de KBO. En dan, uh, ja, dan, dan, dan moet je op een gegeven moment zeggen van nou, ik moet gaan kiezen. Want, uh... Nou, ik wil dat nog eens benadrukken, Luus, dat we jou toch wel zullen missen. Ondanks dat, we, dat ik blij ben met, met Dimfie Verloon uiteraard. Ja. Maar ik zeg al, de stem, de, de, de manier van, van hoe je zaken kon formuleren. Heel rustig, heel beheerst, duidelijk stem, mooie uitspraak. Dat hebben we voor de radio echt nodig. Ja. En, ja. Dat, en dat valt nu weg, dat valt nu weg, maar goed. Ja, met Dimf kan het ook ja. best. Ja, goed. ja, ja. ja je, hebt, je hebt het nu tien jaar gedaan hè, Lucy. Als oh ja. je nou terugkijkt... Zijn er dan gesprekken waarvan jij zegt van... oh, dat vond ik nou zo leuk. Of daar heb ik zoveel van geleerd. Ja, het, nou, van geleerd, dat doe je van ieder gesprek. Kijk, uh, mensen zijn natuurlijk boeiende wezens. En ik vind het heel leuk om als iemand, met iemand te gaan zitten praten ergens over. Wat me bij is gebleven, ja, dat zijn vooral als kinderen... Ja. ja, kinderen. We hadden een keer een schaakkampioen, ooit jaren geleden, een jongen. En dat vond ik vreselijk leuk. En, uh, maar eigenlijk, ik, ik, heb, ik heb er wel over nagedacht. Hoor. Wat vond ik nou de leukste? Dat kan ik niet echt zeggen. Ja, als kinderen voor de microfoon. Kinderen. Dat vond ik altijd ja. spannend. Gemeenheid. Ja. Ja. Dat vond ik, uh, maar verder uh, vond ik eigenlijk alle gesprekken best wel leuk. Ja. Vind, je, ja. ook, vind je het ook een leuk programma? Is het is is een programma dat zeg maar kredietwaardig is? In de zin van, het mag nog jaren blijven bestaan. Of zeg jij van... Nou ja, op een gegeven moment zijn er ook programma's die een beetje over de top geraken. En dan is bij zichzelf moeten gaan nadenken: van hoe lang gaan we er nog mee door? Nou, ik dus vind dit een gewetensvraag. Ja, nou, je mag, mag ik je het mag zeggen? Nu zeggen nou mag je mag ik wil. Het zeggen wat ik wil. Uh, moet golfsleer ja, nog lange tijd doorgaan? Ja, het, moet zeker, het heeft zeker potentie. Ja? En zeker wanneer het een programma is waarin alles en iedereen zeg maar, voor de microfoon kan komen. Okay. Ik vond wel de laatste tijd erg veel de nadruk op politiek. En op okay. uh, toch wel erg in, soms wel ingewikkelde politieke kwesties. En dan merkte ik ook aan mezelf dat ik ja. iets achterover ging leunen. Ik vind dat Goolse Kringen toch een programma moet zijn waarin. Alles en iedereen, alle ja. verenigingen, ook ja. de politiek natuurlijk, maar ja. alles wat zich in het dorp afspeelt. Uh, dus er hoort een pastoor in, er, ja, er hoort een zangkoor in, en ook een politicus, in. dat en kan politicus, ook. ja, ja, ja dat kan ook En de volgende keer weer. Ja, en, ja. Die hebt toch vaak genoeg antwoord, hè? Dus. Ja, ik wou net <laughs> zeggen, die, uh, die, die... En ja, gewoon een, een, een ja, toegankelijk, moet wel een toegankelijk okay. programma blijven. Lucy, nou. ja. Ja. Dus namens de voltallige redactie uh, hartstikke bedankt. Dank je, graag En uh, geniet van het zingen. En wie weet misschien, stel dat we ooit nog eens in de problemen komen... of uh, er oh, valt wel. een presentator uit ja, en dat, uh, uh, dat we zeggen... Lucie, kom nog eens even wel. een keer presenteren. Nee, Mogen we op jou wel. toch... In geval van nood. Geval een van nood. Doen. Dat is ja, bij deze dus plechtig beloofd. Plechtig beloofd en uh, wordt vastgelegd in de analen van de loghistorie. Oké. Okay. Hey, bedankt. Jij okay, moet iets ga eerder gaan. weg, want jij moet gaan zingen. Ja, ik moet gaan zingen, ja. Dus uh, nou, ik lusie is. Oké, okay, dus uh, ga gewoon vertrekken als je vindt dat ja. het jouw tijd is. Dat is goed, ja. Nou, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Dan kijk ik even naar de, de klok. Tien van half acht. Zullen we toch maar eens beginnen met met uh, Mag dit? van onze pastoor? Mag dit, ja. ja? En dan doen we na, Zangrila doen we een muziekje... en dan gaan we over naar uh, pastoor van Zutphen. Zangrila. Zangrila. Zangrila. Hoe kom je in hemelsnaam... op zo'n uh, zo naam uit? Zangrila. Leg eens even eens uit. Wees, we, we... Jij bent te bedenken, heb ik begrepen, hè? Ja. Nou, leg eens uit. Dat, dat, dat, hoe, hoe is de naam tot stand gekomen? Nou, er werd een koor opgericht, een Nederlands Talig koor... En ik dacht, ja, hoe heb ik in bed bedacht die naam? Zingen, zang, opgericht in riel. En la is een muzieknoot. Ik dacht, als ik dat nou combineer met elkaar, zang, riel, dat klinkt misschien wel. Ja, het klinkt apart, maar... Ja, ik dacht, dat is misschien toch wel leuk. Ik, ik, ik leef even de link naar dat Spaanse drankje. Is het niet iets van sangria ja, dat, dat, dat, oh, dat is met he? de Het is wal en die nemen een flinke ja. neut. En dan steken ze van wal. Maar dat heeft er heel niks mee. Sangria. Er is heel veel fruit erin. Dat ja. ja. er heeft er niks mee de nee, Toevallig is de voorzitter uh, alcoholvrij. Alcohol, alcohol dus <laughs> wat dat betreft... Uh... Van de blauwe knop. Ja. Hé, hey, hey, maar het is een... Oh, sorry. Nee, ga je gang. Het is een smartlappenkoor, begreep ik, van jullie site. Wat is dat, een smartlap? Wat is het kenmerk? daarvan? beter gezegd, ja. Nederlandstalige muziek. Ja. ja. ja. Het is Haar, een smachtlap of smart levensliederen. He. He. Smart ja. of levensliederen. Juist, juist ja, ja. Ja. Ja. ja. Maar niet de Nederlandse liedjes van bijvoorbeeld, noem maar iets, Boudewijn de Groot. Soms wel. Soms wel. Die zijn ook andere. van Maas en ja. Ja, ja. ja, ja. Ik heb ja. ook wel eens gedacht, uh, smartlappen, ik heb ze vaak hoor, ze zijn hartstikke leuk... Maar stel dit nou zeg maar, wat jij zegt, het betere Nederlandse lied zou, zou, zou, zou jullie daarop toe kunnen of willen gaan leggen? Of zeg je nee? Wij zingen gezellig uh, smartlappen. het zingen eigenlijk min of meer meezingers. Wat uh, verstaat je onder het betere Nederlandse lied? Boudenwijn de Groot. Ja. Frans, Frans Halseman. Nou, die hebben wij erin gehad. Paul, Paul de Leeuw. zo die, die ja. hebben wij nou, zijn, we ook zijn ook. er genoeg. Die zullen jullie ook in zitten? De Regenboog gaan we erin zitten. Ja? Ja? Het dorp, het dorp van... Nou, dat is heel moeilijk om te zingen ja, in een koor. Het is, ja, ja, ja. Nee. Ja, is niet voor een koor geschikt, maar... Ja, oh, dus, oh zo'n... Oh, nou, dat vertelde voor mij dat een, zit, te, een technisch detail. Dat is, er zijn dus er liederen in. die niet geschikt zijn. Absoluut. Zeker. Oh ja? Ja, ja. ja Guus ja. zit er ook in, een keer of twee, drie zitten die in. Dus, ja. uh, het ja. Brabants volkslied natuurlijk. Ja. ja, het zit er ook in, dus... Uh, nou, het is eigenlijk... Uh, het is toen... Tien jaar geleden is de naam Smart is geboren. Maar we hebben al een aantal keren overwogen om er meezingcoor van te maken. Maar ja, er wordt weer een juridisch gedoe en uh, dan moeten we naar de notaris. En die moet dan ook zijn geld daar hebben. Laten we het maar lekker zo. En, uh, dus, uh. Ja. Maar jullie hebben het tien jaar bestaan al gevierd? Hè? Ja. Hoe hebben we hoe? Had, hoe ja, dat gevierd? Was, hoe ja, ja, dat hebben dat we dat gevierd? Nee, veel Zang natuurlijk. En veel shangri de Spaanse drank. Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat nee. valt best. Op. Nou, we hebben, we hebben op de begin van 4 september hebben we ons negende Rielse Smartlappenfestival hebben gehad. Oké. Okay. Daar komen dan uh, stukken 7 of 8 uh, Gascoren komen daar. En ja? dat is ieder ja. jaar hartstikke leuk. Die nodig je uit? Ja. Gasscore. En waar komen ja. die vandaan? Dat heel nou, Nederland? Uit, uh, dit jaar hadden we er eentje uit Hank, we hadden er eentje <lacht> uit Lichtenvoorde. eentje uit Udenhout. En de rest waren onze vrienden uit Tilburg. Dus, uh, ja. Oh, maar ook in dat ligt te worden. Ja. Eerst toch niet bij de deur. Hè? Nee, die, uh, oh. nee, die zijn dit jaar al voor de vierde keer geweest. Of voor de derde keer geweest. En die nodigen ze eigenlijk weer ieder jaar weer uit. Dus ja. Ja, ja, wie zijn wij dan om te zeggen? Je mag niet komen. Ja. Dat komt elk jaar terug in uh, Riel. Dat Rielse festival? Dat Rielse ja. festival met uh, Ja, koor, komt, uh, komt ieder jaar Zang. terug. Komt ieder jaar okay. terug, ja. Is een, een smartlappenkoor uh, een gezelligheidsvereniging... die toevallig liedjes zingt of is het wat anders... Uh, is het echt een koor die zich toelegt op, maar het is natuurlijk ook want er is natuurlijk ook veel lol tijdens ja, het betreft, zingen, ja. ook na het zingen wordt er koffie en een word gedronken, ja. gedronken neem ik aan de, uh, contacten worden aangehaald het is ook een gezellige avond, oh, dat is ja. ook zo nou het is ook voor heel veel mensen die bij ons bij het koor zijn is het ook een, een avondje uit ja, ja en er zijn er bij om die... elkaar te ontmoeten, ja en er zijn er ook gewoon bij die zeggen van hey, de woensdag er kan niks gebeuren want dan moet ik gaan zingen ja. nou ja goed, dan beginnen ze, ja. ze gauw als ze binnenkomen beginnen ze de buurt hè? En dan moet een dirigent heel hard roepen... voordat je allemaal eens op zijn plaats te staan. He? En als dan dan uh, onder de pauze moeten ze weer buurten. En dan duurt het weer heel lang voordat ze allemaal weer staan. En dan... Soms is het een Het zijn net kinderen. Ze zijn... zijn net kinderen. Nou, maar dat zeg ik ook altijd. He? Van Kleinkinderen en nou, mensen, daar de meeste, meeste zorgen mee. Nee? nee, maar ja, goed. Uh, maar het is alles in elkaar. En het allerbelangrijkste, en dat vind ik het, het eigenlijk het mooie van ons koor... Ik weet niet hoe het bij andere koren is, want ik ben er nooit bij geweest bij een andere koor... Maar iedereen is ontzettend met elkaar begaan. Mm -hmm. ja. en, uh, en de samenhorigheid is heel erg groot. Hè? Want komen er elk jaar nieuwe leden bij? Of ik las op de site dat jullie nu 60 leden hebben? We hebben er op het moment 67. 67. Komen er elk jaar nieuwe bij? Dat is heel typisch, maar. Dat? Nou, het festival, dan komen er altijd één of twee nieuwe leden bij. Ja, want ja, dan, okay. dan worden ze weer wakker. Dus Hé, hey, Nederlandstalig is toch ook leuk? Dus, maar ja, goed. Uh, en die moeten al die honderd liedjes gaan instuderen. Nee, nee, we hebben, gewoon, we, hebben gewoon een, hebben. we hebben gewoon een boek en er staan de teksten in. En, oh, okay. uh, er komt ja, wie, wie bepaalt het, Wie doet de programmering, heet het dan met een duur woord. Wie bepaalt wat er gezongen gaat worden? Een dirigent? De, de liedjes die erin komen in het repertoire, daar hebben we een muziekcommissie voor. Ja, een speciale ja. muziekcommissie. Ja, zit, uh, de dirigent zit erin en uh, de voorzitter in, zit erin. Onbesch... Ja, maakt niet uit wie daar dirigent is, wie daar de voorzitter is. En er worden. Uh, en nog vier leden en er worden onder twee jaar of onder, om het jaar nu worden er twee nieuwe leden gekozen. Gaan er ja. twee af. Maar uh, het repertoire wat gezongen wordt, uh, wij hebben de luxe dat wij drie dirigenten hebben. He? Drie Waaronder dirigenten. Deze hier, deze mevrouw is er ook eentje van. Dus uh, als wij ergens, wij gaan naar volgende week zondag, gaan wij naar Dongen zingen bij Café Chantan en dan is Joke dan is dan de dirigent. Dus Joke bepaalt dan welke liedjes dat er gezongen worden. Okay. Heeft een, iemand anders heeft er geen invloed op. Okay. Zeg maar 60 zangers. Hoe zo leeftijd en de verdeling mannen-vrouwen? Gaat het een beetje gelijk? Zijn met, uh, wij zijn met zijn met 15 uh, mannen en de rest zijn vrouwen. Ja. Zie je veel veel koren? Hè? Ja. Dat bij jullie niet. Hoe komt uh... dat? Maar hoe komt dat? De Tilburgse opera is een van de weinige koren waarin er evenveel mannen als vrouwen zijn. We ja, okay. hebben heel veel bassen. We hebben iets te kort een tenoren. Maar dat is een van de, van de meeste koren. Die hebben inderdaad een, een, een vrouwenoverschot. Ja. Hoe dat komt? Vrouwen zingen graag. Ja. Echt waar? M ja. Dat dat is, minder dan mannen? Dat is ja. bij de kerkkoren precies hetzelfde. Ja, ja. Ook, ja. ook zo. Ja. ja. De mannen zijn altijd in de minderheid. Ja. Maar de, koren, maar de koren blijven wel bestaan. Dus er is wel een markt voor de. Men wil het wel, dan blijft het graag doen. Ja. Oh. En zingen jullie, even technisch, zingen jullie verschillende partijen of zingen jullie allemaal hetzelfde? Nou, wij, wij zingen de, de melodiepartij en dan de tweede stem, die, die zingt een, een Tesla onder of boven. Of, ja. Dus okay. eigenlijk, ja, sommige liedjes, twee stemmig sommige ja. één stem. Ja. En jullie zingen vanaf muziek of alleen maar tekst? Geen tekst. tekst. Okay. Ja, ik denk dat de meeste mensen natuurlijk geen noten kunnen lezen. Die zingen nee. echt op, op, op gevoel en ja, op dat is ook zo. En ja. leren een lied. En een dirigent die probeert daar een beetje orde ja. te brengen. Dus de en, de dirigent, die heeft ja. wel de muzieknoten en die instudeert je ook in en die maakt ja. daar al of geen muziekband van. Wij ja. werken niet met muzikanten, wij werken met gewoon met uh, orkestbanden, waar we door okay. begeleid. Ja. Ja. Ja. Het moet bij ons allemaal puntje precies zijn, want je kunt niet improviseren met een band, dat gaat niet. je. Nee, nee. is zo en daar moeten wij aan, daar moeten wij aan houden. Ja. Hoe worden de zangers gescreend als iemand zegt: van Ik wil, ik wil graag komen zingen? En laat het toevallig die persoon die het vraagt dan stemmen of, of een vervelende stem of vals zingt. Hoe, hoe screenen jullie mensen? Moeten ze je, voorkomen zingen, nee, auditie nee, nee. doen? We hebben, we hebben het er wel eens met de dirigent over gehad in het begin. Hij zegt: Dat ga ik echt niet doen, hij, want dan, uh, dat was heel in het begin al. Ze moeten eigenlijk wel stemmen testen. Hè? Hij zei, dat ga ik echt niet doen, ze zei, want ik kom volgende week niet meer terug. Zegt hij, want, uh, echt waar? Ja, ja, ja, daar heeft hij ontzettend hekel aan. Dus de mensen die bij ons bijkomen en ze zingen graag, die mogen er gewoon bijkomen. Die gewoon, doen gewoon mee, ja. Gewoon Maar wilde je dan niet als, als, als, als smartlappenkoor onderscheiden van andere koren? En uh, beter zijn dan die uit lichtervoorde, bij wijze van spreken? Nee, nee, zo werkt het niet. Nee, zo werkt nee, het niet. Zo werkt nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik heb wel gezien zo. op de site, op de foto's, dat ze allemaal in het zwart gekleed zijn. Tijdens optredens met rode strikjes of doeken. Ja. Doen jullie ook uh, danspasjes? Nee. Of jullie, staan jullie stil? Uh, bewegen nou, jullie? Nou, wij gaan... Dijnen mee op muziek. Ja. Nee, en dan we... allemaal tegelijk of, allemaal, of individueel? Nee, allemaal tegelijk. Allemaal tegelijk. Ja. Dus dan zie je echt zo'n leef. Zo'n bootje op en neer gaan. Hè? Ja, Ja. Ja. ja. ja. ja. Zeg maar, is er inderdaad voldoende podiumruimte? Word je vaak gevraagd en of bieden jullie je jezelf aan? Hoe, hoe, hoe, hoe, wij, hoe komen jullie zeg maar, aan jullie optredens uh, in het jaar? Wij worden door verzorgingshuizen meestal gevraagd. Ja? En uh, als we naar een ja. festival gaan, ofzo, daar krijgen we een uitnodiging voor. En dan, dan mag ik meestal regelen. Dus dan ga ik eerst kijken. Of de, het... Dus er worden wel festivals gehouden. Waar ook zeg maar om, om, om, om eerste en tweede derde prijs nee, nee, Heel, nee, het is uh, gewoon allemaal voor de fans. Een aantal koren zingen. Dus ja, dan zang je wel en uh, een of twee consumpties. En, uh, ja, dat is dan. En daar, uh, maar goed, als we andere mensen uitnodigen, die komen ook voor niks. Dus uh, wij werken altijd met gesloten portemonnee. Ja. Ja. En dat vind ik het leukste. Zeg, en gaan er fans mee uit Riel en Goren uh, Die zijn er wel bij. Er de er bij, keer ja. wel, de andere keer niet. Uh. Ja. Ja. Ja. En, en, en gaat het dan met eigen auto's of met een bus? Hoe, hoe gaan altijd hoe, eigen auto's. Allemaal met eigen auto's. Ja. Mm -hmm. ja. En in Tilburg is ook geloof ik één keer in het jaar zo'n... Uh, op de heuvel, zo'n meezing. Ja. ja. ja. ja. Dat doen landelijk bekende artiesten aan mee. Onder ja. andere wil ik die dacht ik. Ja, o, ja. En jullie doen daar ook aan mee? Nee, nee daar worden we niet vooruit uitgenodigd. <laughs> nee? Heerlijk. Oh, ik dacht altijd dat er een aantal uh, mensen uit een koor werden uitgenodigd. Ja, die hof... daar dan mogen komen. Het zijn dan hoofdstukkoren uit Tilburg. Uit ja? Tilburg, okay. Als je alleen op bekijkt, kijkt, denk ik, Tilburg vijf smartlappenkoren zijn nou ja. Vijf smartlappenkoren, vijf. Kijk, en als een, on, ons werkgebied <laughs> ligt eigenlijk ook een beetje in Tilburg. Ja. Kijk, ja, een keer ja. Goornet, de Lisbeth of de Gulden Hacker of zo. Uh, dan maar het... Veel verpleeg- en verzorgingstehuizen ja. worden jullie bezocht. En, uh, en dan in Tilburg. Oh, dan ben ik ja. denk ik een dankbare artiest om daar ja. op te treden. Ja, ja, ik leuk. denk dat ze dat, dat, dat heel ja. erg appreciëren ja. Ja, ja. in die tehuizen. Dat is het leuke. Dat ze vervelen zich dan. ook. En dat doet Onze leden ja. doen dat ook het liefst, ja. zulke optredens zijn. Ja. Die mensen kunnen ook meezingen ja. met een heleboel liedjes. Ja. En ja, je merkt zelf, het is gewoon hartstikke lekker om te zingen in een koor. Wij ja, hebben 50 meezingboeken die we dan uitdelen ja. en dan kunnen ja. mensen meezingen. Ja, ja. Oh, ja. En hoe lang duurt een gemiddeld optreden van jullie? Uh, twee keer, drie kwartier meestal. Keer, oh, dat is best lang. Ja. Zeg, en de, de, ambitie van, de, de ambitie van het koor, gewoon lekker doorzingen en over uh, en 15 die... jaar ons 25 jaar bestaan vieren. Dan zien we wel wat het schipst. Ja. Met die nog wezen. steeds het gezellige ja. Nederlandse lied. Nou ja, het zou kunnen, maar er moet, wel, dan moet op dit moment wel de gemiddelde leeftijd een beetje naar beneden. Want anders hebben we dat niet, denk ik. Ja? Ja, nou, er zit met gemiddelde leeftijd boven de 70. Oei, oei. oeh dat is zo, ja. Probleem. Ja. probleem. Nou, het nou, je, Jeugd komt er niet bij. Nee, nee. Probeer je het wel eens om een jongere mensen ja. bij te krijgen? Ja, Vaak niet. Niet lukken. Lukken. genoeg. En dat nee. kerkkoor ook niet? Vaak genoeg niet. Ook geen jongeren? Nee. nee. Opera, ook niet. Hoewel opera wel steeds uh, moderner wordt, zeg maar. Want je hebt tegenwoordig prachtige opera-uitvoeringen. Waarin ook, uh, uh, hoe heet het, ook wel jonge, jonge artiesten optreden. Maar uh, het heeft toch, ja, ja. de schroom ja. Om, uh, om te ja. zingen. Ja. Zeg, wij volgen jullie op de voet. Ik neem aan dat er regelmatig zullen er wel artikelen staan in het uh, Gordes Belang of uh, het Brabant Zagblad. En uh, ik zou zeggen over enige tijd, uh, nou ja, we, we houden contact en dan komt dan maar eens langs. En dan zullen we eens kijken hoe het met koren bij staat. Akkoord. Bedankt. We gaan naar de muziek. Ja. En ik heb voor jullie meegebracht een, een cd van André Rieu. Wij waren een aantal weken geleden op een kunstmarkt in Ootmarsum. Daar stond een prachtige kerk, meneer Verstel, kwartige kerk. En ik hoorde daar een melodie en dat was Send in the Clowns. En die komt van een uh, Amerikaanse musical. Uh, Little Night Music. En daar werd die gespeeld. Dus uiteraard het CD van André Rieu. Luister maar eens. Nou, dit was Send in the Clowns, een, een fantastisch mooie melodie uit de musical uh, Little Night Music. En ik ben ooit in New York geweest in de jaren 273 en toen heb ik hem daar gezien op Broadway. Vandaar dat ik hem hier per se wilde draaien. Uh, <laughs> ja, ja. Ja. ja. Nou, onze volgende gast, uh, Pastoor Martin van Zutphen. 1941, niet met pensioen, maar dan er zat erboven: Golen is geen wijk van Tilburg, potverdorie. Ja. En dat moet ik maar eens even uitleggen, want een bestoot die netjes vloekt, dat dat, uh, nou, netjes, even, hè? Ja, net, ja, netjes, Ja, netjes. Ik zou het heel anders zeggen. Ja, uh, nee, maar uh, nee. Maar leg eens uit. Dat komt sinds vier jaar, bijna vijf jaar, zijn wij als Goorle onderdeel van een gro veel grote parochie. Ja. De, de Goede Heuvel. Herder. Ja. Dat is zowel de Heuvel, het Heiken, Trouwlaan, Broekhoven, Korvel, Peters en Paulus... En wij is het nieuwe parochie, de Goede Herder, uiteindelijk. Die is toen geformeerd. En we hebben, komen dus om de 14 dagen bij elkaar als pastoraal team met 12, 13 mensen. Om dat allemaal in goede baan te leiden, want dat valt natuurlijk toch niet mee na. Nou, maar ik merk dat we vaak, en dat is het punt, behandeld worden. Of wij, net als Strouwlaan of Broekhoven of Korvel, daar zo'n onderdeel zijn. En ik zeg elke keer, we zijn Goorle, een eigen plaats, een eigen gemeente, eigen traditie en zo. En je kunt ons niet zomaar op één hoop schuiven, zoals je ook in Tilburg niet de, de, het heiken met Trouwlaan zomaar verbindt. Ja. Dat gaat ook niet zo makkelijk, nee. bedoel, of, of, of Korvel of zo. Ja. En wij zijn natuurlijk toch eerst plaats... Qua Prochiaan het grootst van allemaal. Van die, de, goede, de bijdrage van de Prochiaan, om zo te zeggen. Het aantal. Ja, en, en we hebben natuurlijk, ik noem maar de, de communie, Vormsel, de uitvaarten, en noem maar op. Als gemeenschap van Kolen hebben we natuurlijk toch het grootste gedeelte van die hele Goede Herden ja. daarvan. En ik vind daar moeten we, en daar komt het vandaan, daar moeten ze we wel te degen rekening mee houden. Daar komt dat potverdorie vandaan. Ja, ja. U bent 75 jaar? Nee, bijna. Bijna, bijna 75 ik ben jaar. En en en en Ik moet zeggen, ik kijk zo eens even naar uh, Martin van Zutme, zo dat mijn positie, maar hij ziet er, er goed uit hoor. Dus de dank leeftijd, wel, ik vind die leeftijd uh, die geeft men u zo niet, zonder meer. Nee, ik... ik uh, dus ja, je bent nog gezond van lijf en leden? Nou, daar staat ook in het artikel. Ik heb een hernia een mm -hmm. flinke hernia zegt men en daar heb ik ook heel wat last van gehad al mm -hmm. ik heb nu in 19 mei ik herinner het nog goed want er was een vreselijke spuit in mijn rug gehad in die zenuw en sinds die tijd werkt die nog steeds goed mm -hmm. ik voel het wel in mijn been dat het is niet zoals het andere been hetzelfde maar ik kan goed vooruit en zolang als het zo blijft zeg ik blijven ze ja. verder vanaf ja. Leg nog eens even uit, meneer Pastoor, van even de vooropleidingen. De, de, vooropleiding, de ja. kleinseminarie, groot grootseminarie. We hadden het net even tijdens het muziekje over. Leg nog eens even uit hoe, uh, hoe u tot de keuze van uh, het priesterschap bent gekomen. Nou, ik wilde vanaf de lagere school eigenlijk al priester worden. Dat zat er toen al in. Ja, ja? en ik ben toen niet van huis uit dat de, de oudste zoon of zo... Nee, nee. Maar ik ben de oudste priester moest worden. Helemaal niet, helemaal niet, maar... Ik ben ook uh, gefascineerd geraakt door een missionaris bij ons in Durp. Mm -hmm. Baart. Missionaris uit Ghana. En ik denk, goh, dat is wel wat. Maar ja, dan moest je wel naar het seminarie. Klein seminari met twaalf jaar weg. Twaalf jaar het huis Ik uit. heb vreselijk heimwee gehad, Sorry. moet ik zeggen. Het nee, is een groot twaalf ja, jaar. Ja, vreselijk heimwee. Zes ja. jaar klein seminarie. Toen twee jaar, groot, twee jaar filosofie. Toen... Een noviciaat, want het was een missieorde. Dus ik ben toen negen maanden in Frankrijk op een geweest. Toen drie jaar theologie. En toen kwam het erop aan. Je wordt subdiaken toen nog gewijd. en mm -hmm. diaken. En je moest ook geloft afleggen aan de sociëteit. Het was een sociëteit voor Afrikaanse missie. En toen dacht ik, nou, dat geloof ik toch niet dat ik dat nou al wil. En dat had de Overstok heel goed in de gaten. Dat ik het laatste jaar niet zo gelukkig was op het Toen vroeg ik of ik er een jaartje tussenuit mocht. Prima. En toen heeft hij gezorgd dat ik in het ziekenhuis in Heerlijk kwam. Het was in Zuid-Limburg. En vandaar naar de ziekenwagen. En toen, het, toen ik dacht, ja, misschien wil ik Is wel terug. Er nog wat terug. In het artikel staat de ambulance. Dus u hebt op de, op ja. de ambulance gezeten. Ja, gereden. eerst het ziekenhuis, dan het ziekenhuis uit de ambulance. Als ziekenbroeder? Als ziekenbroeder, ja. Okay. ja. En toen, toen ik dan dacht, misschien wil ik wel terug. Toen waren die seminaries allemaal dicht. Die zijn in 67, 67 allemaal dicht gegaan. De meeste seminaries. Klein... Een groot Een tekort aan roepingen? Ja. Er was toen een maleise. dat weet ik niks meer. Er was toen helemaal lezen. maleise. Ja? Ja, niet alleen is tekort, maar ja, er kwamen allerlei onvrede en is het allemaal wel zo gezond, zo'n hele club jongelui bij elkaar en zo. Niet dat iedereen stopte, want bijvoorbeeld een hele, wij gingen door, of degenen die doorgaan zijn, gingen naar de universiteit. Ja. In, in Heer had het toen. U, u, de Universiteit van Heer. Ik weet niet hoe het precies heette. Maar daar kon je dus verder studeren aan theologie. Mm -hmm. Dus niet iedereen is gestopt. Maar de grote hoop stopte wel. Dus toen was het echt zo'n dip. En als zou je terug willen. Kon je toen niet terug. Mm -hmm. Maar toen ben ik dus blijven hangen. In, in, in, in een paar enkele jaren. In, in, in, de, in de ziekenzorg. En toen dacht ik ja. Filosofie, theologie, alles gedaan. Toen heb ik nog MO Pedagogiek gedaan, erbij in die tijd. Dat ik... En toen ben ik terechtgekomen in Eindhoven, bij de Broeders van Liefde. Internaat. Die zaten in Tilburg ook, hè? Aan de, aan de... Ik, ja. heb, ik heb nog bij eens op school gezeten. Ja. En ja, de Eindhoven. Ja, de Eindhoven, een groot internaat. Ja? En dan gaat hier de telefoon. Een groot internaat. En daar heb ik toen zeven jaar gewerkt. Toen dacht ik, ja, die, ik zag al aankomen dat dat ook, ook weer ging stoppen. Ja. Ik denk, ja, ik wil terug. Toen ben ik dus naar Den Bosch gegaan. Want ik wil niet meer naar die missie. Ik wil toen al niet. en Toen zeker niet meer. Ik denk, hier is toch missiegebied. En toen zei Jan van vicaris van Monsieur dat is goed. Maar ga eerst maar eens uh, doctoraal theologie doen. Of in Nijmegen of in Tilburg. En toen ben ik in Tilburg. Heb ik doctoraal gedaan. Hmm. En toen de klaar was, toen was monsieur Bluisen weg. En toen was een monsieur te schuren. En die zei toen: Tilburg? Ik moest dan maar eens verder weer gaan studeren, elders of zo. En toen heb ik heel eerlijk gezegd: Ik zeg, monsieur. Als bij u een bruidspaar komt van 40 jaar en die willen graag trouwen. en zegt, nou, ik zou er dan nog maar eens een jaartje over nadenken. Die ziet er niet meer terug. Zeggen mij, ziet er ook niet terug. Maar intussen werkte Dat vind ik zicht geen al... slecht advies over nee. ons. Uh, denk er allemaal goed nee. over na. Intussen werkt je zit er lang aan vast. Nick... Intussen werkte ik als pastoraal werker. Ik, want ik ben in 85 afgestudeerd. Ja. En ik was vanaf 1 november, vier... van 1, januari... nee, 1 november 84 pastoraal werk in het ziekenhuis in Waalwijk. Sint-Nicolaas ziekenhuis. Dat heb ik 21 jaar gedaan trouwens. Maar toen ik daar bij de monsieur was geweest. Toen belde hij de volgende dag al op. Zegt hij van uh, ik zal u weiden. En toen ben ik diaken gewijd in het ziekenhuis in Waalwijk. Is monsieur naar Waalwijk gekomen. Vond ik heel, dat was wel heel fijn. En het jaar erop. Priester gewijd in een in bos, de bos. Met z'n drie. Wij waren drie eerste weidelingen. Priesterweidelingen van monsieur Ter, Schuren. Ter Schuren. En omdat ik in Waalwijk was. Werkte. Kwam ik op een pastrie te wonen. En daar stoor. Functie was vakant. Toen ben ik dus uh, waarnemend geworden. Tijdje. En monsieur Hurkmans, later monsieur Hurkmans, was mm. mijn begeleider als, als pastoor. Dus hij staat pastoor. erin als superpastoor in het artikel. Superpastoor of superpastoor. Ja, ja, maar hij was mijn supervisor. Ja, ja. Oh, ik was nog geen pastoor. En ja, toen ben ja. ik een jaar erop, ben ik dus pastoor geworden in Waalwijk. Ja. En ben ik dus 18 jaar pastoor geweest in Waalwijk. Ja. Totdat een vicaris mij vroeg of ik niet naar Gorle wilde komen. En dat hoefde mij eigenlijk niet meer, want ik was toen 63. Ik denk, laat me maar wat zitten. Maar ja, je past precies in Goorland en je, weet, je kent al die verhalen. En monsieur Hurkmans, mijn vroege begeleider, denkt: ja, als hij het vraagt, kan ik het ook moeilijk weigeren. Ja. Dus toen ben ik naar Goorland gekomen en ik heb er helemaal geen spijt van gehad. Dus. Nee, maar er um, staat dus, Passoor Martin van Zutphen, niet met pensioen. Is het, mag het niet? Of wil je het niet? Of het, is wij precies de reden met, dat je doorgaat? Nee, wij mogen met 65... Maar stoppen. M, stoppen. Voor die tijd niet. Of je moet een gezondheidsreden of andere reden hebben. 65. Ja, en ik, ik... Toen ben ik gewoon doorgegaan. Dat vond men daar in Den Bosch ook vanzelfsprekend. Daar is geen woord over gevallen of ik wel door wilde gaan. Dat is vanzelfsprekend. Ja, en nu denk ik, zolang als ik gezondheid ertoe laat, maar dat weet ik natuurlijk ook niet hoe lang ja, dat ik dat ja. kan, ja. wil ik nog doorgaan, te ja. meer omdat ik natuurlijk Goorlen doe. Ja. Die andere collega's zitten in Tilburg en ik heb ook gezegd, ik wil in Goren blijven. Ik wil ja. niet in de grote circuit meedraaien, want dan ben ik straks nergens meer thuis. Nee, maar je maar mocht er tekenen. niet blijven wonen, sorry, je mocht er niet blijven wonen. Ik mocht in Goren blijven wonen. Omhoog oh, wel? Jawel, als ik een leuke plek had gevonden, elders, behalve oh. de pastorie. Ja, ja. Dan was ik wel blijven wonen. Maar om boven je werk te blijven wonen, dat wilde ik niet. Nee. Want ik woonde boven de pastorie. En dan ben je altijd je de klos. Want de auto staat, de bestoren, is er. Ja. Ja. En, ja. even nu, ja. en daarom heb ik gezegd, ik mocht eigenlijk niet van het bisdom. Ik moet eigenlijk in je parochie wonen. Maar nu is geen probleem mee, want nu ben ik officieel geen pastoor meer, want er kan maar één pastoor zijn in een parochie, hè? en dat is de deken van Tilburg, van, uh, Heike, van het die is pastoor, ja. en ik ben dus medepastor, maar ik blijf gewoon voor gewoon de pastoor mm. En nu woon ik dus naast de universiteit in Tilburg, en dat is zes kilometer, dus ik, en op de parochiecentrum hangt 06 nummer van mij, dus ik kan zo uh, Want, wat, Het was een vraag van mij, die, ik van hoort een pastoor niet bij zijn kerk te wonen. Ja. Kom je, als je dat niet naast woont, te veel op afstand als je zo ver weg woont? Wat is dat niet het gevoel? Nee, helemaal nee. niet. helemaal niet. Ik ben elke dag in Goorlen. Ja. Behalve op mijn vrije dag wil ik wel eens, maar anders ben ik elke dag gewoon in Goorlen op de parochiecentrum kijken of de, wat er te doen is. Ja, ja, ja, en dat geldt ook voor die andere Pastoors of priesters van uh, de parochie, de Goede Herder... die roleren. Die roleren uh, wel. Dus de trouwlaan hebben die een vaste... De trouwlaan heeft, geen, die heeft een diaken, vaste okay. diaken. Korvel heeft niemand meer. Peter en Paulus heeft geen pastoor meer. Uh. Dus die komen allemaal... Uh, degene die op dat moment beschikbaar is... Ja. die gaat er naartoe. En de, de deken, de pastoor oh, okay. dus, die heeft twee kapelaans. En die wonen ja. met z'n drieën in het heiken. Ja. En hij verdeelt dus om zo te zeggen, tussen haakjes, het, personeel, het ja, personeel... grondpersoneel, zei ja, ik altijd... Ja. verdeelt hij over de... bedrijfsleider. De, ja, over de, <laughs> over de, over de diverse ja. locaties. Want ja. we spreken ook niet meer van parochies, hè? Nee, nee. Het is, het is één, een parochie die we hebben met locatie... Ja. Ja. Sint-Jan-Goorle, met locatie Trouwlaan, ja. enzovoorts. Dus, Dan mogen wij blij zijn dat wij nog een uh, vaste hebben. Ja. ja. Toch? Ja. Dat is ook een van heeft, de redenen dat u u ik zeg van... Ja. ik blijf, zolang ik het goed ben, ga ik ja. nog gewoon door. Precies. Maar u heeft er nog steeds zin in. Ik heb er nog steeds zin in, ja. En heb... wat, wat trekt u zo aan in het werk? Want je ziet er om u heen toch het, zeg maar, het aantal gelovigen wegvallen. Het aantal kerkbezoekers wordt steeds minder. Ja. Dan denk ik van, wat drijft zo iemand om toch zo ja, lekker door te gaan en er stevast in te blijven geloven? Dan, waar is dat voor iets? Omdat ik toch merk dat bij de mensen het instituutkerk ja. steeds minder wordt. Instituutkerk. Maar die wil, zeggen dat, die wil zeggen dat het geloof ja, ja. echt minder wordt. En dat er dus, zeker op belangrijke momenten van je leven, bij geboorte, bij een huwelijk, bij een overlijden, mm -hmm. of gewoon bij ziekte of andere gebeurtenissen, dat mensen daar behoefte aan hebben om dat te delen. Mm -hmm. Iemand die luistert. Mm -hmm. Ik zei, ik heb jaren in verpleging gewerkt. Je wordt prima verzorgd, maar tijd om eens naar iemand te luisteren. Daar hebben ze geen tijd nee. voor. Mm -hmm. En zo is het met, met in, in parochies ook. En daarom vind ik het zelf zo belangrijk... dat je gewoon... tussen de mensen staat. Ja. Mm -hmm. En ik ben nu geen... bestuurder meer, want dat zit dus in Tilburg. En daar ben ik heel blij om. Want nu heb ik meer tijd... om dat inderdaad dat te doen. Ja. Gewoon op bezoek te gaan bij mensen. Gewoon ook waar mensen leven... werken en wonen. Om daar present ja. te zijn. Dat vind ik... kijk Je moet niet wachten tot die mensen allemaal naar de kerk komen... Nee. nee. je moet andersom de kerk. En dat is onze nou, Paul Je nu het om. gevoel te trekken aan een dood paard. Nee. Dat is nee. per se niet het geval. Wel aan het, wel aan het maar, oude paard. Ja. <laughs> want. <laughs> <laughs> nee, want, want ik... Ben had het in zijn artikel over tel, ja. telpastoor. Vond ik zo maar, ja. Telpastoor. Ja. Zo, ja. dat doe maar, maar geen vormsels. Maar er, er, worden, er worden hier geen vormsels. Het uh, ligt aan het aantal. Vorig jaar waren er inderdaad te weinig. En toen hebben die. Ouders gezegd, nou, dan willen, we, dan willen we eventueel een jaar wachten dat het volgend jaar er meer zijn. Of we doen het samen met Tilburg. Maar mm -hmm. ja, het is wel een trend. Ik bedoel, ik had toen ik hier kwam, 100 communicanten, 11 jaar geleden. Mm -hmm. Ik had het dit jaar 50. Mm -hmm. En dat is nog maar 11, 10 jaar geleden, Ja, 10 jaar geleden. Ja, daarom, Hoe die, snel dat gaat. Dat uh, gaat heel ja. snel, want er zijn hele generaties, eerlijk gezegd, zijn we gewoon kwijt. Ja. Maar bent u de laatste pastoor van Gorløk? Stel nou dat, zeg maar, ja, dat, dat ja. Het, het leven anders loopt dan, hè, dan we alle willen of verwachten. Komt er nog een andere pastoor? Nee. Nee? Er komt een pastoor. Ga, gaat, dan, gaat dan de Sint-Jan sluiten? Nee, dat niet. Die zal open blijven. Altijd. Je krijgt geen, geen gorenaar de ringbaan Zuid over hoor. Nee. En je krijgt ook geen Tilburgs de ringbaan Zuid onze kant op. Je krijgt echt niet tansjonen. Blijf het een pracht van een kerk vinden. Welk? Onze Sint-Jan. Ja, ik, ik hoop dat hij over, overblijft. Hoop, en blijft, overeind blijft. blijft ja. Die blijft open. En daarom ja. zei ik ook. Dat is ook nog ja. een van die dingen. Godverdorie ja. geen wijk van Tilburg. Dat zijn we gewoon niet. Ja. Ja. Dus ja. Dat, nee, dat blijft. Maar, en daar heeft uh, Ben Loon ook iets van gemeld, geloof ik. Dat er de sprake van was dat... Uh, Harm Schilder. Ja. De klokkenluider. De klokkenluider. <laughs> die zou graag naar Goorland komen. Zou die graag naar Goorland komen? ja. Heeft je mij nooit verteld, maar dat gaat in de wandelgangen dan. Die is in dienst bij parochie de Goede Herder ook? In naam. Oké. Okay, Want hij naam. heeft zijn eigen parochie in de Reeshof. De grootste parochie van ons ja. bisdom, maar niet de meeste aantallen. In de aantal, Reeshof zit hij nu? de Reeshof zit okay. die. hij. Heeft, hij had twee parochies. Hè. Uh, Ringbaan en, West en en, oh, en okay. Reeshof. Ja. En Ringbaan West is ook dicht. En nu heeft hij Reeshof nog. Nou ja. Maar uh, ik heb... Uh, heb ik de nog Ik heb één keer meegemaakt dat toen ik vertrok dat uh, in Waalwijk dat het de heleboel uh, ja, naar beneden gehaald is lekkers? om te zeggen. Ja, ja <laughs> ik, ik moet het heel voorzichtig zeggen. En dat wil ik geen tweede Minder keer ging, ja. dat wil ik geen tweede maar... keer laten gebeuren. ik. Ik, heb dat, ik ben heel graag in Goorle, nogmaals. Maar ik heb er heel de paar, eerste paar jaar heel veel last van gehad dat daar alles wegliep vrijwilligers weg, alles ja? weg. Ja, omdat de nieuwe stoor een ander regime heeft. Maar voerde. nu hebben jullie 250 vrijwilligers. Ja, maar er zijn de koren ook bij, hè. We hebben ja, ja. vijf koren nog. Hè? Maar dat is onvoorstelbaar Oeh. veel, zeg. Dan denk ik van... Uh, ik, ik vond het wel grappig, want er stond ook in het artikel één voor het kopieerapparaat, één voor de koffie, één voor de bel, <laughs> één voor de verjaardagen. Ja, dan denk oh, ik, man, man. Dan moet je een hele personeelsappen en een straatje op nahouden. Is, ja, nou, is dat te doen? Dat is te doen. Is, We ja? hebben... We hebben daar een... Ik moet Daar hebben ze ook iemand voor. Ja. ja. En ik moet ook zeggen... Mijn, mijn voorganger... Daar heb ik ook gezegd... Paul Jansen... Die was een, echt een organisator. Ja. Die heeft alles goed op de rails gezet. Ja. Wat dat betreft... Die was ja. echt een organisator. Die was, was best een zakelijke pastoor ja, eigenlijk. Ja, daar ben he? ik ja. niet zo hoor. Ja. Ik hou ja. niet ja. zo van al... Maar dat is... pluk dat ik wel de vruchten van, moet ja. ik zeggen. En... Ja, we hebben dus, uh, dat is al, alles is geregistreerd, alle vrijwilligers. Alle vrijwilligers krijgen een verjaardagskaart als ze, uh, een proficiat als ze jaarlijk zijn of iets anders mee ja. gebeurt. Dat is allemaal goed geregeld, daar hebben we allemaal vrijwilligers voor. Vrijwilligers die de post rondbrengen, die wij zelf uh, rond willen hebben. Nee, dat is heel goed georganiseerd. Ja. En dat is absoluut noodzakelijk, want anders redden we het niet. Ja, in ja. Maar ik, le ik lees ook een supergoede pastoor Hurkmans, maar hij had nooit bischop moeten worden. Nemen ze je een dergelijke uitspraak niet kwalijk? Dat heb ik niet gezegd. Ik heb Ben Loon gezegd, hoor. Dat heb oh. ik niet gezegd. Oh, nee, oh, nee, nee. ik dacht die nee. uitspraak van... Nee, nee, nee. Zo. Dat, dat, dat, <laughs> oh, dat heb Zo. Nee, gezet. Oh, nee. is Dat heb ik niet gezegd. Dat is een uitspraak van... Van ben. Maar ik moet wel zeggen, ik heb pastoor Hurkmans meegemaakt als pastoor in, Wa in Waalwijk. Zo. Oké. Okay. Dat mm -hmm. kan ik alleen van zeggen, dus... Maar goed, je zult ongetwijfeld zelf ook wel een mening hebben over figuren als, als Karel van Roosmalen en, en Harm Schilder. Ja, ja. En dan, dan denk ik wel eens van, ja, waarom krijgen dit soort figuren ook zo'n podium? Hè? Waar, waar, waarom, Waarom is dat toch? Is nou, het... het punt is, een beetje dat ze doen alles volgens de regels. Mm -hmm. Behalve communicatie. Ja. Die niet, ja. maar de bisschop kan niet zeggen, je moet zus of je moet zo, want dan zegt je, ja, monsieur. Pakt u het kerkelijk wetboek maar erbij? Ik doe niks uh, buiten niks, die regels. Ja. Maar dat is niet. Wij zijn er niet voor de regels. Maar maken dergelijke figuren, maken die zeg maar uh, de, de kerk stug en, en, en kapot, figuren als zeg maar Roosmalen en, en schulden? Of, of... Kapot niet, maar ik vind wel dat ze uh, met de mensen die toch al veel moeite hebben met ons, met Instituut Kerk, hmm. die krijgen dat extra duwtje nog eens zeggen, zie er wel. Ja. Als die heren dan niet met elkaar overeen ja, kunnen, ja, ja, ja. wat moeten wij dan nog? Als... Ja. Ja. Ja. Zeg, ik las ook in het artikel dat, dat, dat jouw vader sceptisch, sceptisch stond tegen, in, in geloofzaken. Ja. ja. Mijn vader, nou, dus sceptisch... hij, maar hij heeft jou niet ervan weerhouden om priester te worden? Nee, hij was, was al overleden toen. Ah. Maar, maar mijn vader die was dus inderdaad heel nuchter iemand. Mijn vader zei tegen mij, jongen, als jij ooit priester wordt, want dat was toen natuurlijk wel dat ik eentilers zou worden, zegt hij, hou je niet vast aan al die regeltjes. We hadden vroeger zoveel regels, zegt hij, en nou zijn een heleboel regels weg, en is het nou zoveel kwaaier als vroeger. Jongen, hou je vast aan de belangrijkste dingen die ons geloof heeft. Okay. Nee, daar was je heel, heel nuchter in, mijn vader. Mijn moeder, die zei dan, maar mijn vader, die was dat, zat ik altijd op de achterste, achterste bank in de kerk. Ja, ja. Mijn moeder voorin en mijn vader achterin. Ja, ja, ja. Ik vroeger was, ook... was het zo dat de, uh, de mensen die het niet zo goed konden betalen om een betere opleiding te doen, dat die naar het klein seminarie gingen en naar het groot seminarie. god had ook voor u, want ik lees in het artikel niks over de achtergrond van, uh, van uw ouders. Wij hadden de ouders hadden thuis een boerderij. En boerderij ook. Okay. Ja. En uh, ik, moet, ik moet zeggen, ik moet zeggen dat, uh, dat inderdaad uh, je werd gesteund in het betalen van. Ja. Want anders ik niet betalen. Die, die, die, die, die. En dat is ook het punt dat vele studenten na zes jaar afhaakt, want dan ja. hadden ze een gymnasium en dan zijn ze daar. Ja. Dat is ook een, ja, ja. daar heb je gelijk in, ja. ja. ja. Uh, even nog een vraag. Atte Bruin, het, de bekende uh, Antiekker het Hof Haarenbeek, heeft twee kerken gekocht en voorzien van het nodige antiek. Ik ja. ben laatst eens bezig kijken. Ik vond het prachtig staan. Is dat een goede oplossing om een, ja. om een kerk te beoveren? Ja, ja ik denk het vind ook ik wel, wel. Ja, vind ik echt. Vind ik denk echt. het ook wel, ja. Dat vind eh, ik heel goed, uh, Vond het prachtig heel gedaan, goed ja. gebruik van een, van een kerk. Ja. Ja. Ja. ja. En de bestoor stoort zich aan het kerkgedrag. Weinig eerbied uh, uh, van bezoekers aan, aan de dat kerk. Wel. Is dat zo, ja? Ik stoor hem wel vaak aan, omdat ze... Ja, aan de ene kant weten ze helemaal niet hoe ze zich moeten gedragen meer. Want nee. ze komen er nooit. Maar aan de andere kant denk je, je bent altijd toch nog de gast, de gast in een kerk. Doe dan Als je gedraagt, dan ook als gast. En daar stoor ik me eens aan. En ik zeg het ook af en toe. En dat krijg ik dan weer op mijn brood terug. We, dus. we hebben nog maar één minuut, jongens. Ja. Moeten we, we, moeten, we moeten onderhand gaan afsluiten. Ja. Zo snel gaat een uurtje voorbij. Oh. En ik zou nog uren met, met de pastoor kunnen praten. <laughs> nee. Maar we hebben het artikel van Ben Lonen. Ik vond het overigens een voortreffelijk artikel. Ja, ik, ook, He? ik heb het ook tegen hem ik, gezegd. ja Ik vond het ja. leuk om te lezen. En veel informatie. Ja. En... Uh, we houden, ik zou zeggen, we houden gewoon contact. Hè? Ja. En tegen de tijd dat u als pastoor gaat stoppen, ons wel even tijdig informeren. Oh hè? nee, dat, doe ik, dat <laughs> doe ik. Ik ga met, met tijd okay. inlichten. Mensen, okay. bedankt. Dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten uiteraard, de pastoor en de mensen van Zangrilla en Lucie voor deelname aan het gesprek. Dit wordt nog talloze malen herhaald, heb ik het idee, hè? op internet. We zijn zelfs in, in Amerika te beluisteren, Dimf. Dus je kunt, <lacht> nog, door, je kunt nog doorbreken. Mensen, bedankt dat jullie er waren en de luisteraars graag tot volgende week.